7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Eurolanden en IMF akkoord over steun aan Griekenland. PvdA-Kamerlid legt portefeuille neer na optreden in tv-spotje. En duizenden gewetensbezwaren weigeren zorgverzekering.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 Er komt voorlopig geen kwijtschelding van leningen aan Griekenland. En volgens Dijsselbloem gaat er ook geen nieuw geld naar de Grieken. PvdA Tweede Kamerlid Toenahan Kouzou legt een deel van zijn portefeuille neer... na een optreden in een reclamespotje. Kouzou voert voorlopig niet meer het woord over de geestelijke gezondheidszorg... omdat hij te zien was in een spotje voor een Turks bureau... dat onder meer bemiddelt bij zorgverzekeringen. De PvdA bevestigt dit bericht van het tv-programma po -nieuws. Het spotje is opgenomen in oktober, toen de nieuwe Tweede Kamerleden al waren beëdigd. Koesel blijft wel woordvoerder op terreinen van opvang, dak- en thuislozen, armoede en schuldhulpverlening. Ruim 11.000 Nederlanders hebben uit principe geen zorgverzekering. In plaats daarvan dragen ze extra belasting af. Persbureau ANP heeft gegevens over deze gewetensbezwaarden opgevraagd bij de overheid.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 In Ramallah op de westelijke Jordaanhoever is het lichaam van de vroegere Palestijnse leider Yasser Arafat uit zijn graf gehaald. De stoffelijke resten worden door buitenlandse experts onderzocht om meer te weten te komen over de doodsoorzaak van de PLO-leider. Arafat overleed in november 2004 in Parijs. Als doodsoorzaak werd genoemd een hersenbloeding na een darminfectie. Eind vorig jaar werd besloten tot een onderzoek... nadat Zwitser, Zwitserse artsen op kleding van Arafat... resten van het radioactieve materiaal polonium hadden gevonden. De berichten leiden tot speculaties dat Arafat is vergiftigd... volgens nieuwszender Al Jazeera door Israël. Orkaan Sandy kost New York 42 miljard dollar. Dat is meer dan verwacht. De staat en New York City moeten een beroep doen... op de federale overheid, zegt gouverneur Cuomo.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 De Zwitserse bank Credit Suisse eist ruim 83 miljoen euro... van woningcorporatie Vestia. Dat blijkt door een claim die is ingediend bij een Britse rechtbank. Deze zomer kon Vestia worden gered door een akkoord met een aantal banken. Maar Credit Suisse wilde daar niet aan meedoen... en eiste juist een extra onderpand. Toen Vestia daar niet op inging, kwamen de Zwitsers met hun claim. Bij het Wielergala in Den Bosch zijn Nikki Terpstra en Marianne Vos... uitgeroepen tot Nederlands wielrenner van het jaar. Vos werd dit jaar olympisch kampioen op de weg, wereldkampioen op de weg... en wereldkampioen bij het veldrijden. Terpstra werd Nederlands kampioen en won de semi-voorjaarsklassieker... dwars door Vlaanderen. Dan is weer nog opnieuw veel bewolking... en vooral in de noordwestelijke helft van het land buiend wordt ongeveer 9 graden. Na vandaag wordt het geleidelijk kouder, met in de nachten kans op vorst. AWB ah, verkeersinformatie: nog geen 30 kilometer file. stuk minder dan gebruikelijk om deze tijd. Ook nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer: 5 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort: 5 kilometer. Ook wat vertraging bij de spoorwegen: want tussen Eindhoven en Helmond rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 Check abu.nl. Ga naar dutchlies.nl en maak kans op een Volkswagen-up met 100% jubileumkorting. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Overkwam Yasser Arafat hetzelfde als Alexander Litvinenko? Werd hij dus vergiftigd met het radioactieve polonium? Het lichaam van de vroegere Palestijnse leider wordt vandaag opgegraven. Straks hoort u het laatste nieuws in het Radio 1 journaal. Eerst naar de Grieken. Ik weet niet of ze de Zitaki dansen na vannacht... maar ze kunnen weer even verder. Want Griekenland krijgt dus die extra steun van Europa. 43,7 miljard euro om precies te zijn. Maar er was wel tien uur vergaderen voor nodig en al die maanden daaraan voorafgaand. Want er is een pakket opgesteld waarin Griekenland langer de tijd krijgt om de leningen af te lossen. Ook tegen lagere rentes. Correspondent Chris Ossendorf sprak met minister van Financiën Dijsselbloem. En vroeg hem waarom ze tot dit pakket zijn gekomen. Uh, dit is nodig omdat we uh, Griekenland in de eurozone willen houden. Vooral ook om de eurozone weer in een stabiele vaarwater uh, te krijgen. En dat is belangrijk voor Nederland. Is Griekenland hiermee dan gered als u dit allemaal door kunt voeren? Nee, ik kan niet zeggen dat Griekenland hiermee gered is. Griekenland staat er echt heel slecht voor. Is in zware economisch weer terechtgekomen. Maar dit geeft hem weer een kans. Dit de enorme financiële druk op uh, Griekenland, op de Griekse overheid, de Griekse burgers... Uh, en daarmee kunnen we ook hun staatsschuld, die echt totaal uit de klauwen is gelopen, beginnen terug te dringen. Wat kost dit de gemiddelde Nederlander? Moeten Nederlanders weer extra bijdragen om dit pakket te kunnen financieren? Nee, we hoeven er uh, niet voor te bezuinigen. Uh, dus het telt niet mee voor onze afspraken die we hebben over de Europese, Europese afspraken voor de begroting. Uh, mijn schatting is uh, dat het de komende jaren gemiddeld uh, de Nederlandse uh, schatkist 70 miljoen per jaar gaat kosten... Ik zeg dat zonder enig plezier, maar ik weet wel dat het daarmee qua risico's en omvang voor Nederland beperkt is gebleven. Alle andere scenario's waren duurder, dus daarom vind ik dit verdedigbaar. Blijft het hierbij, Nederland heeft zich verzet tegen een nieuw pakket voor Griekenland, geen nieuw extra vers geld en geen afschrijving van schulden. Sluit u uit dat dat in de toekomst toch niet nodig zou zijn? En van een nieuw programma heb ik steeds gezegd dat uh, in deze periode waarin het programma loopt... gaan we het niet weer uitbreiden of alvast een nieuw programma openen. Maar dat er later nog verdere steun mogelijk uh, of nodig zal zijn, kan ik niet uitsluiten. Uh, wat ik echt absoluut niet wil, is dat we die leningen tussen landen uh, gaan afschrijven en doorscheuren. Uh, want dat zou echt het vertrouwen wat landen onderling moeten kunnen hebben... Als je elkaar geld leent, dan betaal je dat terug. Dat vertrouwen moet overeind blijven. Dat wordt echt te makkelijk overgesproken. Al dus minister Dijsselbloem van Financiën. En over die versoepelde voorwaarden voor Griekenland... en het feit dat het Nederland nu ook geld gaat kosten... of althans, dat het ons niet meer wat gaat opleveren... gaan we doorpraten met hoogleraar Economie Ivo Arnold na half acht. Eerst nog even naar Ramallah, want daar is vanochtend... de graftombe van de Palestijnse leider Arafat geopend. Onderzoekers willen weten of de leider mogelijk is vergiftigd... met radioactief polonium, we zeiden het al. Arafat overleed in 2004 in Parijs nadat hij plotseling ziek was geworden. De doodsoorzaak is nooit vastgesteld. In een documentaire op Al Jazeera beschrijft zijn vrouw... hoe hij zieker en zieker werd. Dit is niet een het uh, is niet een normaal influenza. He's losing uh, all his stomach. Uh, he's not, uh, it's all the time uh, Hij houdt niks binnen en de artsen kunnen geen oorzaak vinden. Als de toestand van Arafat alleen maar slechter wordt, besluit men hem over te vliegen naar een ziekenhuis in Frankrijk. At 5 o'clock, I heard the, helicopters. the helicopters, big helicopters. Maar ook hier lijken de artsen weinig voor hem te kunnen doen. He wanted to go out of the bed and he was screaming. And... I just said these yeser kalm dan. Hij valt geschreeuwt en probeert uit zijn bed te komen. Zo probeert hem te kalmeren. I sat on the floor. I put my hands on him and he was crying. and not knowing me. I'm crying. Hij huilt en start voor zich uit. Ja, yes huil crying. What? He was looking just not talking. Looking at me and just was coming up here. Direct hierna raakt hij in een coma waaruit hij niet meer ontwaakt. Op 4 november overlijdt Yasser Arafat. Arafats vrouw Suha is zo in shock over zijn plotselinge dood... dat zij niet om een autopsie vraagt. Maar nu, acht jaar na zijn dood, wordt die doodsoorzaak alsnog onderzocht. Ga naar correspondent Monique van Hoogstraten. Want ze zijn vanochtend met het onderzoek begonnen. Monique, hoe zijn de onderzoekers te werk gegaan? Arafat die ligt in een stenen grafkist. Die is bedekt met aarde uit, uit Jeruzalem, heilige aarde. Dat is er allemaal afgehaald vanmorgen. De, de tombe waar die in lag, die is de laatste week al, was die al ontmanteld. Dus vandaag is die, kist, die stenen kist geopend. In het bijzijn van drie onderzoeksteams, maar liefst. En die nemen monsters of zijn die op dit moment aan het nemen van de botten... of ja, wat ze verder nog vinden, misschien wat kleding, misschien wat haar... Uh, ...dat is he heel erg pijnlijk uh, voor veel Palestijnen... ...die willen het liever niet zien. Uh, zij hebben toch het diepe geloof uh, dat, dat het lichaam van een martelaar... ...en zeker een martelaar zoals Arafat... ...onaangetast blijft uh, na zijn dood. Ja, en nu zullen ze toch uh, ja, moeten zien, moeten erkennen dat dat uh, niet het geval is. Dus dat is een hele pijnlijke affaire. Mm. Maar goed, die monsters zijn natuurlijk nodig voor dat onderzoek. Uh, mm. Ik ben geen kenner van Polonie. Maar dat kan je dus kennelijk zo lang nadat al uh, terugvinden in haar? Of, het... of botten, of mm -hmm. stukjes kleding. Ja. ja. Sommige mensen zeggen nu vooraf al... Um, het is als, het, als hij het gehad heeft, als hij daarmee vergiftigd is... dan is dat waarschijnlijk al uh, verdwenen, dan is het al te laat... Um, dat zou sommige mensen ook best goed uitkomen... want dan wordt er geen be bewijs geleverd... maar dan blijft even goed staan uh, dat hij is vergiftigd. Um, maar goed, uh, die teams die, die proberen inderdaad uh, monsters uh, te, te nemen. Er zijn drie teams, zei ik net al. En met name dat Zwitserse team... een team um, gaat onderzoek doen naar dat uh, polonium. Zij gaat, hadden dat ook gedaan in opdracht van die al jazeera documentaire waar we net een stukje, stukje van hoorden... Waar zijn die andere teams dan voor? Er is een Frans team ook gekomen omdat uh, Arafat-Wedewe-Souha... die we net ook hoorden, die heeft een uh, klacht ingediend uh, in, in Parijs... Uh, wegens moord, omdat Arafat in een Parijs ziekenhuis is gestorven. Dus er zijn ook een aantal uh, Franse onderzoeksrechters uh, aanwezig vandaag. En dan is er ook nog een Russisch team. Uh, dat is niet helemaal duidelijk gemaakt waarom die erbij zijn... Uh, maar het verhaal gaat. Um, ja, de Russen waren natuurlijk heel goed bevriend met Arafat. Ze weten veel van polonium. Maar achter de schermen hoor je ook wel dat de Palestijnen die andere teams eigenlijk niet zo vertrouwen. En dat ze liever ook nog een uh, eigen team uh, daarbij uh, brengen. Hm. Maar goed, het toont wel aan dat het een hoogst gevoelige zaak is, hè, allemaal. Ja, het ligt allemaal heel, heel, heel gevoelig. Er is enorm veel tegenstand. Uh, met name bij oude kameraden uh, van Arafat, hè, de oude PLO-mensen, zijn medestrijders van destijds, ook bij zijn familie, eigenlijk zijn hele familie, behalve dus zijn weduwe en, en haar dochter, zijn erg gekant tegen wat er nu uh, gebeurt. Ze vinden dat ze uh, ja, ontheiliging, uh, ontheiliging Dat dat, dat, dat, ja, dat kan je ook wel uh, voorstellen als je familie bent in elk geval. Um, en zij zeggen, we weten toch al dat Israël, Israël vergiftigd heeft. Dus dat hoeft niet nog eens te bewezen te worden. Goed. Nou, hou ons op de hoogte Monique. Dank je wel voor nu. Zelfs een tomtom verdwaalt in een jaren 70 wijk. Gemeente Harderwijk wil daar iets aan gaan doen. Hoort u zo dadelijk na de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met uh, nog een redelijk normale spits. 13 files, nog geen 50 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij Knoop het Koenplein, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort... bij Spijkenisse, Nissen, 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoop het Eewijk, 6 kilometer. Vertraging bij de spoorwegen, want tussen Eindhoven en Helmond... rijden geen treinen. Na een aanrijding, de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tja, de melk zat op de muren en op de ramen. Maar ik in Visser, toen jij er vanochtend uh, aankwam. Uh, er zijn mensen op Twitter die zeggen: dat is wel erg dat het melk zo verspild wordt. in tijden van uh, honger en economische crisis. Wat vinden die boeren daarvan? Nou, ik kan je vertellen, Lara: er is natuurlijk melk genoeg. He, er is misschien wel een beetje te veel melk. Dus of het er werkelijk toe doet dat er hier nu een paar duizend liter... tegen de gevels van de gebouwen van het Europees Parlement is gespoten... dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, er zijn hier zojuist op het uh, Luxemburgplein in Brussel... een paar spoelwagens, veegwagens geweest die de melkresten hier uh, hebben weggeveegd. En uh, er is zojuist een enorm vuur ontstoken met autobanden, gigantische rookwolken... Met fonken uh, regens en uh, daar warmen. Ik denk dat dit voornamelijk de wat jongere, de jongere generatie boeren uh, is die dat hier doet. Die uh, warmen zich daaraan. Ja, en vader en zoon van de Broek uit Nieuwkoop. Die staat erbij en die kijken ernaar. Ja, inderdaad. Ja. Um, hier. Wat zegt u? Het is hier gezellig. Het is hier gezellig, ja. ja. U kwam vanmorgen naar me toe en u zei, zijn jullie nou pas wakker? Ja, omdat we al een dag onderweg zijn, anderhalve dag. U bent hier sinds gisteren al? Ja, ja. Gisteren al vroeg weggegaan. Ja. Is dat nou geen verspilling om melk hier tegen de gevels van uh, het Europese parlement te spuiten? Wie niet horen wil, moet maar luisteren. U wordt niet gehoord? Nee. nee. Vertel eens, wat is uw klacht? Nou, gewoon een uh, kostendekkende melkprijs. Ja. En dat uh, krijgt u op dit moment niet? Oh, al, al jaren niet. U krijgt al jaren geen kost. Ik ga even naar uw zoon. Jullie krijgen al jaren geen goede prijs, zegt uw vader? Nee, al, al, eigenlijk al dertig jaar hangt het een beetje hetzelfde. En nou, de kosten stijgen en ja, zo wordt het wel steeds moeilijker om, uh, om alles uh, op een rijtje te krijgen op de boerderij. Ja. Nou ben ik natuurlijk maar gewoon, ik zit aan de andere kant van de keten. Ik koop mijn pak melk in de supermarkt, maar ik zal even kijken. De afgelopen jaren, u moet me maar corrigeren als het niet goed is. In 2010 uh, kregen jullie 28 cent ongeveer. Ja. 2011 35 cent en dit jaar 25 cent. Ja. En daar, daar kan je het niet voor doen? Nee, nee, nee, nee. Wat kost het u om een liter. Kom er even bij, vader. wat kost het jullie nou om een liter melk te produceren? 45 cent. En dat is wel iets meer dan 25 cent ja. wat je er nu. Voor... Zo, die 25 cent zou op dit moment iets hoger zijn, maar uh, het is ook nog niet genoeg. En uh, nou ja, de kosten gaan door. En uh, ja. Ja, we kunnen, je kan gewoon niet meer rondkomen. Nou, is het zo dat er op dit moment uh, een soort toeslag is, hè? Die wordt langzaam uh, afgebouwd, maar dat is niet waarom jullie hier nu zijn. Nee, ik heb helemaal niks mee te maken. Want wat willen jullie? Die toeslagrechten mogen allemaal weg, maar het moet eerlijke prijs hebben. Jullie willen een eerlijke prijs en het Europese parlement moet daarvoor gaan zorgen? Die, die moeten daar ook voor zorgen, ja. En hoe zou dat dan moeten? Ja, er zou een, een systeem moeten komen om de melkprijs af te stemmen op de, op de kosten... Ja. en dat we ook een, gewoon een sociaal leven kunnen hebben. Ja. Net als ieder ander. Ja. Nou ja, goed, een nachtje Brussel kan er nog wel vanaf. Dat kunnen we dat we er wel voor over. He? Is de week. <laughs> al is het een week. Ja, zo? ja als, als je dit niet, als je niet horen wil, volgende week... Maar, dit... maar hoe lang draait u al mee in de melkveehouderij? Nou, 45 jaar ben ik een boer. Dus u, hebt, fitter, ja. u klaagt, maar u houdt het al wel 45 jaar vol? Zo is het ook, ja, toch? Ja, ja, goed. Maar ik ga, ja. ik ga 25 jaar vol van de wind naar de wijze zee, Dus ook een kwart van je leven. Dat is ook weer zo. We is weer heel wat anders. <laughs> ik stel voor dat we straks verder praten. Want volgens mij zijn we nog niet klaar over de melkplas, uh, Lara. Oké. Okay. Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. We horen je straks ja. wel weer. Tot zo. De wielersport heeft geen prettig jaar achter de rug. De dopingperikelen rond Lance Armstrong drukken een zware stempel op het afgelopen jaar. Zullen de komende jaren ook nog merkbaar zijn. Toch was er wel een feestje. Op het wielergala in Den Bosch werden namelijk de renner en renster van het jaar gekozen. Bij de mannen ging de eretitel naar Nicky Terpstra. Hij ontbrak trouwens op dat gala. Bij de vrouwen was het duidelijk dat de titel voor Olympisch en wereldkampioen Marianne Vos moest gaan. Marianne Vos, dat was geen verrassing. Nou goed, na zo'n seizoen dan, uh, ja, dan is het natuurlijk heel mooi om zo'n erkenning van, uh, met deze prijs te krijgen. Helemaal verrassend misschien niet, maar toch wel heel mooi om uh, zo het seizoen af te sluiten. Want toch, als je zo'n erenlijst hebt opgebouwd in zo'n seizoen, ja, dan reken je erop. Het is alweer voor de zevende een volgende keer dat je deze prijs pakt. Ja, maar dat maakt het natuurlijk wel extra mooi. Hè? Het is elk jaar uh, ja, toch gewoon weer... Uh, dat de concurrentie ook op deze prijs jaagt. Uh, niet zozeer op deze prijs, maar ja, meer op, uh, op de overwinningen tijdens het seizoen. En ja, dan moet je toch maar voorzien te blijven. En 7 jaar op rijden, dat zegt wel iets, denk ik. Is het wat dat betreft spannender wat er straks over een paar weken gaat gebeuren? Die sportvrouw van het jaarverkiezing, die nationale verkiezing. Want ja, dat worden de appels en de peren. Hè? Uh, de zwemster tegenover de wielrenster, om maar uh, gewoon even kort door de bocht te gaan. Ja, nou, verkiezingen zijn altijd uh, lastig natuurlijk. En... Uh, ja, ik heb uh, gedaan wat ik kon doen gedurende het seizoen en ik denk hele mooie prestaties neergezet. Maar ja, dat, uh, ja dat, dat gebeurt op andere vlakken in de sport ook. En dat moet je gaan vergelijken. En uh, ja, dat wachten we gewoon rustig af. Ik, uh, Houdt het je wel bezig of niet? Nou, ik ben er zelf, uh, en ik, ik weet van uh, Ranomi, uh, we zijn samen op Curaçao geweest, daar hebben we het uh, uitgebreid uh, besproken. Hartstikke leuk. En dan zeggen we eigenlijk allebei hetzelfde. Je geniet van het moment, van, de, van het sportmoment. En, als je daar dan uh, aantikt of over de finish komt, ja, dat is het, uh, het allermooiste moment. En wat er daarna op je afkomt, dat laat je gewoon rustig gebeuren. En uh, ja, we gaan er allebei van uit dat we genomineerd worden. En wie er de, wie de wint, uh, degene die wint, zal het uh, ongetwijfeld verdienen. Jouw mannelijke collega, Nicky Terpstra, die was er niet bij. Beg, begrijp je die keuze? Ja, nou, ik begrijp absoluut de keuze. Het is natuurlijk... Uh, in de, in de wielersport is uh, heel wat aan de hand en uh, dat je dan hier uh, met z'n allen samenkomt en uh, ja toch gewoon uh, het wielerseizoen viert, dat is misschien raar, maar aan de andere kant is het ook wel, ja, wel een moment om met z'n allen samen, samen te komen en met z'n allen bewust te zijn van, uh, van de ja, huidige dopingprikelen en dat wij ook met z'n allen de wielersport zijn. En... Dan... En Nicky speelde ook nog wat anders mee. Hè? Dat was het verhaal dat hij vond dat de genomineerden niet helemaal op zijn plaats waren. Ja, nou en dat, dat is daar. Uh, nou ja, dat is weer uh, een ander punt. Maar ook, ook daar uh, heeft hij misschien wel, uh, wel een punt. Uh, de wielersport is niet alleen de, de wegwielersport. En uh, in de wielersport gaat het om, om overwinningen. En ja, dat is, uh, dat is hier de avond uh, ja, waar soms, sommige nominaties misschien wat, uh, wat scheef gaan. En uh, dat, dat, een heroverweging mag daar best wel uh, in plaatsvinden. Hoe kijk je daar trouwens zelf tegenaan? Kijk jij een beetje balend naar alles wat er nou gebeurt in de wielersport? En denk je van ja, dat dat nou net moet overkomen terwijl ik hier aan de top sta? Nee, nee, daar kijk ik niet balend naar. Want ik ben zelf ook onderdeel van de wielersport. En ik, uh, natuurlijk baal ik van uh, waar, we, waar we ons nu met z'n allen in bevinden. Maar ja, ik kan er alleen maar zelf aan meewerken en alles aan, aan doen om schone, schone sport uit te dragen en uh, mee te werken aan uh, een hopelijk schonere toekomst van de wielersport. En om uh, wat, weer, weer wat geloofwaardigheid terug te krijgen. Want ja, jij zit ook in de atletencommissie hè, van de UCI dus. Ik bedoel, je hebt wat dat betreft ook nog een stem. Ja, ik heb een, ik heb een stem en ik probeer uh, ja, daar ook iets mee te doen. En uh, ja, ik hou gewoon ontzettend van de sport. En uh, het enige wat ik wil is dat, uh, dat de sport een mooie toekomst tegemoet gaat. Zo'n avond zitten we met de hele vaderlandse wielersport bij elkaar. En dat is wel een moment om toch dat even allemaal te overdenken ook. Gio Lippens sprak met de beste wielrenster van Nederland. Marianne Vos. Dan naar Harderwijk. Uh, het worden wel bloemkoolwijken of uh, spaghettiwijken genoemd... van die typische jaren zeventig buurten... waar het voor buitenstaanders vrijwel onmogelijk is de weg te vinden. Weidewaard in Harderwijk is zo'n dolhofwijk. Daar wil de gemeente nu de huisnummering en een aantal straatnamen wijzigen. Omdat de navigatieapparatuur van de hulpdiensten... zelfs veel adressen niet kunnen vinden. Verslaggever Martijn Bink stapt is in de auto... om de weg te vinden. het komt? Ja, goedenavond. U spreekt met Martijn Mink. Ik ben op weg, maar ik wilde nog even met u checken welk adres wij nou precies afspreken. Wij hadden afgesproken hondsdrafmeen nummer 10. Nou, fantastisch. Ik probeer er om uh, 7 uur te zijn. Kijken of het lukt. Tot straks. Jo, dag. De hondsdrafmeen nummer 10 ligt naast de klaproosmeen, de Pelkruidmeen, de klavermeen, de veldkersmeen. Volgens de navigatie ben ik daar om precies 7 uur. Nou, kijken of we dat gaan halen. Links afslaan. Daarna links afslaan. 5 voor 7, ik rijd nu de bewuste wijk binnen. De Hondstrafmeen, jawel. 80 meter bestemming bereikt. En het is precies 7 uur. En daar zullen we ook meneer Blom hebben van de gemeente Ouiderwijk. Goedenavond. Goedenavond. Op de motor? Ja, inderdaad op de motor. U reed meteen naar het goede adres? Er kwamen op nummer 35 uit. Wel in de goede, op de goede straatnaam, zal ik maar zeggen. Maar uh, ja, uh, op nummer 35 is het niet nummer 10. Dus uh, ja, dat is precies wat er hier aan de hand is. Uh, de hulpdiensten, bijvoorbeeld de brandweer of ambulance, die hadden 10 proefadressen ingeklopt, waar dan zogenaamd de calamiteit was. En 9 van de 10 werden niet gevonden of met moeite. We gaan het meteen even controleren. Mevrouw, mag ik u iets vragen? Het schijnt dat het nogal moeilijk is om hier de weg te vinden weg te vinden. Ja, ja een beetje voor sommige mensen wel. Uh, we staan hier eigenlijk op een uh, straat waar we een probleem hebben dat deze kant van de straat is de hondsdrafmeen... en de andere kant van de straat is klaproosmeen. Klaproosmeen. de klaproosmeen. En uh, dat is eigenlijk het probleem. Je zit eigenlijk in een straat die heet Achterste Wei. Maar de huizen die er aanstaan, die zijn ooit bedacht dat die aan een hofje zouden zitten. Maar toen kwamen de voordeuren aan de andere kant te zitten. Toen hebben ze verzuimd om even de straatnummering uh, aan te passen. Nou, en het uh, probleem is uh, nu hier. Snapt u het nog, mevrouw? Ja, ja ik begrijp ja. Ja. het. <laughs> maar wat gaat u er nou aan doen als gemeente? Je krijgt een nieuw adres zonder te verhuizen. En dat is natuurlijk een beetje een vreemde situatie met de nodige consequenties. Goedenavond mevrouw. Hallo. Is het nou wel eens lastig voor visite om uw huis te vinden? Uh, ja, het is lastig. Nou krijgt deze mevrouw binnenkort een ander adres? Dat zou mogelijk kunnen gaan gebeuren, ja. En woont u opeens straks aan een andere straat? Af ik prima. Het huis blijft toch hetzelfde. U reageert heel gelaten. Ja, ja, ja, ja, ja. zo ramfikt dat niet de straatnaam is, maar de straatnaam natuurlijk. Hè? Ja, die hele operatie gaat wel wat kosten. Want u sprak net met die mevrouw van, ja, u moet verhuiskaarten en zo. U slaat de spijker op, op zijn kop. Daar gaat De gemeente die gaat deze mevrouw daar een vergoeding voor, voor geven. Dat zijn geen wereldbedragen, maar wel voldoende om die kosten te, te dekken. En dan gaat meneer Blom van de gemeente Wijk. En allemaal hopen dat hij de weg weer terug kan vinden. Ja, en Martijn ook. We hebben hem nog niet van hem gehoord. Jij? De ondermaring van de woningen in Weidewaard zal naar verwachting in de loop van 2013 worden doorgevoerd. Het is wat daar in Harderwijk. Zo dadelijk het laatste nieuws uit Egypte. Blijf luisteren. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's tijdens sterreclameblokken direct op je tablet.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 Griekenland krijgt miljarden steun en lichaam Arafat opgegraven. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Griekenland kan opnieuw rekenen op miljarden steun. Dit keer krijgt het land 43 miljard euro. De Europese ministers van Financiën hadden een marathonvergadering nodig om het akkoord te bereiken. President Draghi van de Europese Centrale Bank is blij met het besluit. Ik welkom de beslissingen van de ministers van Financiën. Ze zullen de onzekerheid. And en and confidence in Europa en in Greece. Griekenland krijgt langer de tijd om de nieuwe lening af te lossen en er komen ook lagere rentes. Minister Dijsselbloem van Financiën zegt dat het goed is... dat de landen overeenstemming hebben bereikt. Dit is nodig omdat Griekenland in de eurozone willen houden. Vooral ook om de eurozone weer in een stabiele vaarwater te krijgen. En dat is belangrijk voor Nederland. De noodlening aan Griekenland gaat Nederland wel geld kosten... omdat alle landen afzien van de winst op de leningen... loopt Nederland 14 jaar lang ongeveer 70 miljoen per jaar mis. Tweede Kamerlid Koezou legt tijdelijk een deel van zijn portefeuille neer. Koezel van de PvdA. Hij houdt zich voorlopig niet meer bezig met geestelijke gezondheidszorg. Koezel heeft meegewerkt aan een reclamespotje voor een Turks bureau dat bemiddelt bij het afsluiten van zorgverzekeringen. En daarin raadt hij mensen aan om hun zorg- of autoverzekering... te regelen via dat Turkse bureau omdat het bedrijf ook financiële belangen heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg... heeft Kuzu besloten die portefeuille neer te leggen. Hij wist naar eigen zeggen niet dat de opnames voor een reclamespotje bedoeld waren. Op de westelijke Jordaanoever is het lichaam van Yasser Arafat opgegraven. Buitenlandse experts willen onderzoek doen naar de doodsoorzaak van de Palestijnse oude leider. Hij overleed ruim acht jaar geleden. De officiële doodsoorzaak is een hersenbloeding, maar daar twijfelen sommige mensen aan. Vorig jaar vonden Zwitserse artsen radioactief materiaal op kleding van Arafat. En daardoor denken mensen dat hij is vergiftigd. De Egyptische president Morsi heeft een kleine concessie gedaan... in het conflict over het decreet waarin hij meer macht naar zich toetrekt. Vorige week gaf Morsi zichzelf vergaande bevoegdheden... die niet door een rechter kunnen worden getoetst. En nu zwakt hij dat wat af. Maar volgens correspondent Sander van Hoorn stelt de aanpassing van Morsi niet veel voor. Hij heeft uh, gezegd dat element uit die verklaring... dat dat alleen gaat gelden voor soevereine zaken. een beetje onduidelijk is wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Maar de verklaring als zodanig, inclusief al die andere dingen... blijft dus gewoon overeind staan. Hij heeft met andere woorden niets afgezwakt. De rechters in Egypte kondigden voor vandaag een staking aan... als het decreet niet van tafel zou gaan. Die staking gaat dan ook gewoon door. Een tegendemonstratie van de moslimbroederschap... is afgelast uit vrees voor rellen. In de buurt van Londen is een man van 22 opgepakt... in verband met de dood van een Noord-Ierse politieman. De agent kwam vorig jaar in april in Oma om het leven... toen een bom ontplofte die onder zijn auto was geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd vorig jaar opgeëist... door oud-Ira-sympathisanten... die het niet eens zijn met het Brits-Ierse vredesakkoord. 25-jarige slachtoffer was waarschijnlijk uitgekozen omdat hij als katholiek bij de politie was gegaan. Veel republikeinen, katholieken beschouwen de noord ierse politie nog altijd als de vijand. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken veel wolkenvelden over het land en in de noordwestelijke helft valt plaatselijk een beetje regen. Ook de rest van de dag blijven we te maken houden met deze bewolking. Vooral in de kustprovincies kunnen enkele buien ontstaan, maar een klein beetje regen in het binnenland is vanmiddag niet uitgesloten. Tijdelijk kan de bewolking breken, maar deze zonnige momenten zullen spaarzaam zijn. Er staat een matige zuidenwind en de temperatuur stijgt naar 8, hooguit 9 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, enkele opklaringen en in de kustregio een paar buien. Tijdens de opklaringen daalt de temperatuur in het binnenland tot het vriespunt en kunnen er mistbanken ontstaan. Morgen, woensdag, zijn er wolkenvelden met af en toe ook zon. Er staat een matige noordenwind, daarmee kunnen enkele lichte buien vanaf zee het land optrekken... Maar in het binnenland blijft het op veel plaatsen droog. Het wordt gemiddeld 8 graden. Awb ah, Verkeersinformatie, 28 files, iets meer dan 100 kilometer bij elkaar. En dat is heel normaal voor dit tijdstip. Niet al te veel bijzonderheden. Op de A15 van Europort naar Rotterdam bij Hoogvliet een file van 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Europort. Daar staat dus een knooppunt Vaanplein en Spijkenisse inmiddels 8 kilometer. Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer.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 Het is acht minuten over, half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Door naar Egypte. Tegenstanders van president Morsi hebben voor vandaag... grote demonstraties aangekondigd op het Tagirplein in Cairo. En die demonstraties gaan ook door protesteren tegen de decreten die Morsi vorige week uitvaardigde. Door die maatregelen zou de rechtelijke macht nagenoeg buitenspel worden gezet. Hij zou wat water bij de wijn gedaan hebben inmiddels. correspondent Sander van Hoorn is in Cairo. Dat was kennelijk niet genoeg, Sander. Nee, maar het zijn ook wel een paar druppeltjes maar die die water bij de wijn heeft gedaan. hoor. Want die verklaring die blijft eigenlijk intact. Die verklaring waarmee hij die, die macht naar zich toe heeft getrokken... heeft er alleen aan toegevoegd dat, um, dat de bepaling... waarin staat dat de rechters buitenspel worden gezet... dat dat alleen maar geldt voor soevereine zaken. En dan moet je denken aan uh, zaken als oorlog en vrede. Dus als hij daar besluiten over neemt... dan mogen de rechters daar niks meer over zeggen. Maar al die andere dingen... Die blijven uh, gewoon overeind staan. En zelfs de rechters die zeggen dus dat is onvoldoende. Ja, want als Marsi vindt dat er burgeroorlog dreigt... dan kan hij naar eigen goeddunken dus maatregelen treffen. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld. of als hij... Uh, ja, of als hij uh, wil dat de verkiezingen eerder of later plaatsvinden... of als hij uh, uh, bepalingen wil uh, uitvaardigen over het uh, schrijven van de grondwet... een proces wat nog steeds aan de gang is. ja En voor de rest, er staat bijvoorbeeld ook een artikel in... Uh, waarin staat dat uh, uh, hij besluiten mag nemen over zaken... die bedoeld zijn om de revolutie te redden. Ja, ik noem dat zelf het uh, wat verder nog de tafel komt beding... want ja. daar kun je eronder dus alles om zo, onder verstaan. Ja, ja. Precies, en dat, dat staat er dus nog gewoon in. Alles staat er nog gewoon in. Uh, de rechters zijn ontevreden, maar de mensen op het Argierplein helemaal, en die gaan dus ook gewoon vandaag demonstreren. Hm, wat betekent dat voor uh, mogelijk uh, gewelddadige demonstraties? Want we hadden het er gisteren ook al eventjes over, ook het moslimbroederschap zou demonstreren. Die hebben inmiddels toch gezegd niet te komen, hè? Nee, ze hadden het eerst al wat uh, verder weg gepland, want uh, ze hadden bedacht dat het niet zo handig is... als die twee groepen met elkaar in contact komen. Want ja, op het moment dat Egyptenaren uh, met elkaar op de vuist gaan... dan heb je echt een situatie waar niemand op zit te wachten. Dus ze hebben uh, dat eerst verplaatst... maar gisteren hebben ze besloten die demonstratie... Pro de Egyptische president om die helemaal uh, af te gelasten. Maar ja, weet je, je hebt nog altijd hier uh, de politie staan natuurlijk. En nou ja, goed, uh, de hele nacht is het doorgegaan. Op dit moment is het trouwens wel rustig op het plein. Uh, maar ga ervan uit dat er uh, uh, vandaag aan het einde van de middag... als die demonstratie begint, dat die clashes met de politie er wel degelijk zullen zijn. Alleen niet met andere demonstranten. Dat, dat hebben ze dan nu voorkomen. Nee. En die rechter Sander, want willen die nog opnieuw weer gaan praten dan? Uh, willen ze. Maar ja, weet je, uh, de president die heeft uh, getoond dat hij gewoon voet bij stuk houdt. Nee, de oppositie die heeft dat al eerder gedaan. Uh, belangrijke oppositieleiders die hebben zich verenigd en die hebben gezegd... wij gaan pas praten met de president op het moment dat hij die, die verklaring intrekt. En nou ja, verre van. Dus het is een complete pad padstelling op dit moment. Sander van Hoorn in Cairo. Demonstraties beginnen om vier uur vanmiddag. We horen van hem uitgebreid vandaag op Radio 1. Door naar de sport. Tom van het Rijk, goedemorgen. Eén goedemorgen. Uh, de FIFA heeft gisteren de Braziliaanse WK-organisatie gewaarschuwd. Uh, dat is altijd interessant. De fans ja. zouden de stadions moeilijk kunnen bereiken. Uh, moeten we ons zorgen maken, denk je? Nou ja, het hoort wel een beetje bij de rituele dans... die altijd aan dit soort mm -hmm. grote sportevenementen vooraf gaat. Vorig jaar is er al eens een soort echte clash geweest... die Jerome Valken, die man van de FIFA... die had zich toen wel erg onaardig uitgelaten over Brazilië... is daar heel slecht gevallen, excuus aangeboden... ging iedereen weer verder. Wat toch wel een beetje bijzonder is... is dat ...dat het bijna altijd over stadions gaat... ...of over spelers of over officials... ...maar nu gaat het over supporters... ...en men maakt zich ernstig zorgen... Naar, zeg maar, ...over het hele logistieke proces... ...wat in een aantal steden moet plaatsvinden. Een voorbeeld vind ik wel grappig... ...is een stadion van 45.000 mensen... ...maar in 100 kilometer omtrek is er maar voor 17.000 mensen... ...hotelaccommodatie. Moeten ze dan met vier in een bed? Vroeg deze man zich al afkort <laughs> om dit soort zaken. Ik denk dat het gewoon bij de grote rituele dans hoort. Er wordt weer een beetje geblaft. ...er wordt niet gebeten natuurlijk... A Brazilië. Je moet een aantal dingen doen. En uiteindelijk komt dat WK er natuurlijk gewoon in Brazilië. Maar ik vind het wel een positief punt dat de FIFA zich zorgen maakt over de fans. En kijkt of dat ook allemaal goed in orde is. Want dat is toch relatief nieuw in dit geblaf en gebijt, zeg maar. Dan naar Amsterdam. Er waren heel veel sportdeskundigen die daar met elkaar hebben gediscussieerd. Ja. Hè, over het doping met name. Heeft de IOC-voorzitter Jacques Rogge zich ook over uitgelaten. Vers geridderd. Wat ja. heeft hij helemaal gezegd? Nou ja, er was een voorstel van Iwada om twee jaar dopingschorsing gewoon naar vier jaar om te zetten. Daar werd wat wisselend op gereageerd. Maar nu heeft Jacques Rogge als hoogste baas van het IOC gezegd dat hij dat gaarne, gaarne ondersteunt. Het IOC, er was altijd twee jaar schorsing. En dan hadden ze een soort van regel waarin je niet mocht meedoen aan de eerstvolgende Olympische Spelen. Dat is een paar keer aangevochten. Dat was juridisch ook niet altijd houdbaar. Nu denkt hij, lekker, vier jaar, wanneer je dan gepakt wordt, doe je automatisch niet mee aan de volgende Olympische Spelen. En dat is een belangrijke reden voor hem om het te ondersteunen. En hij zei daarbij, het geeft nog maar eens aan dat we de strijd tegen doping niet opgeven en dergelijke gemeenplaatsen. Maar goed, als die vier jaar er komt uh, en de pakkans uh, nog steeds uh, aan het groeien is door allerlei nieuwe methodieken. Dan hopen ze daarmee natuurlijk uh, de dopingzondaars een nieuwe slag toe te brengen. En uh, deze persoon, neutraal het nieuws bekijkend, is overigens een groot fan van die vier jaar. Wat mij betreft uh, mag je naar levenslang toe, al weet ik dat ik mensen daar soms heel boos mee maak. Maar ik uh, vind het een hele verstandige en ik hoop wat dat betreft uh, dat ze elkaar allemaal gaan vinden... en dat die uh, dopingstraf dus automatisch, als het ware... na een overtreding van twee naar vier jaar zou gaan. Goed. Tom, dankjewel. Ja. Ja. Goedemorgen. Ja, dat was een uh, <laughs> duidelijke mening. En hey, Morgen is hij er weer, gelukkig. Uh, straks deskundigen gaan uitzoeken of de Palestijnse leider... Yasser Arafat vergiftigd is of niet hoort u zo meer over. Blijf luisteren. Eerst de verkeersinformatie met John Bakker. John, ik krijg uh, toch wat boze luisteraars uh, op Twitter. Ja, daar moet je altijd mee oppassen. Nee, nee, Ze zeggen dat het best wel mis is rond uh, Apeldoorn en Amersfoort. Uh, op het spoor dan. Hè? Uh, dat, uh, ja, dat grote klopt. stroomstoring is. Wat kan jij daarover ja, zeggen? Van en naar Amersfoort uh, rijden minder treinen. Dat klopt inderdaad. Uh, dat heeft inderdaad te maken met een stroomstoring. Daardoor werken de seinen onder meer niet. En De vertraging kan daar oplopen tot een uur. Mm. En eigenlijk nemen wij pas de trein mee vanaf een uur, Aha, als de nou. verdraging meer dan een uur is. Dat is wel het geval trouwens, als we dan toch bij de spoorwegen zijn tussen Eindhoven en Helmond. Daar rijden namelijk helemaal geen treinen. Dat komt door een aanrijding, en daar is de verdraging dus meer dan een uur. Ja, wat de files betreft, dat valt eigenlijk wel mee. 125 kilometer is zelfs wat minder dan gebruikelijk. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch Zorg dat voor een file van 3 kilometer bij Best. De linker rijstrook is daar dicht. Een stuk langer is de file na een ongeluk op de A15... vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenissen 13 kilometer. Daar is nog maar één rijstrook open voor het verkeer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Hoevelaken 3 kilometer. En daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Is hij vergiftigd of niet? Dat is de vraag die deskundigen moeten beantwoorden over Yasser Arafat. Acht jaar na zijn dood is vanochtend het graf van de Palestijnse leider geopend. We gaan erover praten met Reza Gerritsen van het Nederlands Forensisch Instituut. Mevrouw Gerritsen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, meneer Gerritsen, sorry. Ja. <laughs> uh, excuses. Um, Arafat lag in een mausoleum in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Wat tref je. Nee, laat ik het anders vragen. Heeft u wel eens een stoffelijke resten uit een betonnen kist gehaald na acht jaar? Uh... Ja, heb ik wel eens gedaan, ja. En wat is er dan nog over? Nou, hangt helemaal van de omstandigheden af. Als het in een droge omgeving is, een droge catacombe, dan is het lichaam helemaal ingedroogd. Het is dus een beetje gemimificeerd. En als er wel uh, het hemelwater er doorheen kan druipen, dan uh, kan het helemaal uh, verdwenen zijn. Of nog wat botresten aanwezig. Hmm. En daar kan je, zou je dan um, resten, want het gaat om een poloniumvergiftiging. Hè? Dat denkt althans de weduwe van uh, Arafat. Nantiazira heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Daar zou je dan resten van kunnen terugvinden? Nou ja, er moet natuurlijk wel wat uh, over zijn om onderzoek op te kunnen doen. Het uh, mooiste zou zijn natuurlijk als het lichaam wat gemummificeerd is. Dan zou je het hele maag systematisch kunnen scannen. Uh -huh. Want polonium is natuurlijk niet zo makkelijk uh, aan te tonen. Uh -huh. En mocht het lichaam nog in redelijke staat zijn, er zijn nog werkelijk vochten uit het lichaam te winnen dan uh, kan daar ook nog uh, polonium worden gemeten. Want bij, bij vocht, daar vind je het zeker in, als het er is? Uh, ja, als het goed is wel. Maar we hebben wel te maken natuurlijk met polonium, en, uh, wat ja, acht jaar geleden dan zou zijn toegediend. Mm -hmm. Dan heb je dus ook, heeft het polonium een halvaardertijd van 138 dagen. Dus het is iedere keer ja, 16 keer dus weer de helft geworden. Ja. Nou is het ook, um, zou het gevonden zijn op bijvoorbeeld zijn, zijn tas, hè? Dus nou, als het daar al op te vinden was toen, acht jaar geleden. Wat is uw inschatting dan nu? Uh, ja, um, dat weet ik niet. Daar is het nog op, op te vinden, maar ik weet niet wanneer het is aangetroffen. Misschien dat het direct daarna aangetroffen. U zegt nu, het is een tas. Ik had eerder begrepen van een andere journalist dat het op zijn kleding was, een uh, urinevlek. Um, vanaf dat moment moet je eigenlijk terug gaan rekenen met natuurlijk wat je in het lichaam vindt, wat er dan oorspronkelijk is toegediend. En, en dat polonium wat u zegt van dan de maaginhoud is belangrijk. Moet je dat echt uh, toegediend krijgen? Of is aanraking ook voldoende om vergiftigd te raken? Nou, in principe wordt het dan niet opgenomen. De, die alfastraling is juist het gevaarlijke. En die alfastraling hou je tegen al met een, een stukje papier. Aha. Dus als je dat wil meten moet je echt heel erg op, op, op zitten. Dus twee centimeter ervan meet je het al niet meer. Dus moet echt zijn, zijn ingebracht of geslikt? Ja, ja. ja. Net, net als bij die, die, die, die Russische meneer. Die heeft het uh, in, in, ja, ingen in, uh, ingenomen. Mm -hmm. En dat is de toenemingswijze om uh, dit uh, uh, ja, schade te laten uh, doen. Ja, die is daar goed ziek van geworden, hè, die Alexander Glietvenenko uiteindelijk ja. ook aan overleden. Um, dat is ook wat de weduwe van Arafat omschrijft, dat Arafat opeens heel erg ziek werd. Ja, maar Arafat was ook nog 75 jaar, had uh, chronische nierproblemen. Dus ja, er kan van alles aan de hand zijn natuurlijk. En dat is natuurlijk, dat wil het onderzoek, moet het onderzoek gaan uitwijzen. Ja. Of het polonium is geweest dat hem dat vetje heeft gegeven. Dat polonium het is natuurlijk geen alledaags middel, maar blijkbaar wel zeer geschikt voor dit soort doeleinden. Is er voldoende over bekend? Er is voldoende over bekend. Dus, uh, uh, ja, Ontdek dan Marie Curie, ik geloof uh, 1898. Het ja. wordt uh, alleen maar gebruikt in zeer speciale omgevingen. Huh. Het is niet zo dat wij bijvoorbeeld dat hier in huis hebben hier toepassen op een of andere wijze. Heeft u er wel ervaring mee? Heeft u er wel eens mee nee. gewerkt of nagezocht? Nee, nee, nee absoluut niet. Dus er wordt hier niet standaard nagezocht naar Polonium. Dus dat, dat zijn de grote experts die daar zijn? Dat, dat zijn er niet zoveel? Nee, nee. Ja. Nou, er zijn ook nog drie teams, want ze moeten elkaar ook nog controleren, begrijp ik. Nou ja, dat is het probleem met dit, dit soort onderzoeken. Je moet dat vier milieus gaan doen, dat scannen en terug gaan rekenen. En natuurlijk uh, zeker weten dat je het niet vergist. Nou, het beste is dat om dat met andere deskundigen te doen, zodat die jou ook weer controleren. Ja, nou. daar hangt natuurlijk veel van af. En het is dus allemaal zeker of ze iets vinden? Nou, of ze iets vinden, ze hebben in ieder geval iets gevonden in die kleding. Het is nou nog aantonen in dat lichaam. En wat ze aantonen gaat het om de hoeveelheid. En is die hoeveelheid voldoende om aan te tonen dat het werkelijk is toegediend en dat het niet iets anders is? Nee, en dat het zijn dood heeft veroorzaakt. Dat ja. nou, is het moeilijkste. Ja, precies. Nou, we gaan het volgen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Geen dank, goeiedag. Reza Gerts hoorde u van het Nederlands Forensisch Instituut. Nog eventjes naar Brussel, naar Mark Robin Visser... waar we zien dat op foto's die door een collega van jou zijn gestuurd... Mark Robin, een vuurtje gestookt is. Klopt dat? Er is een flink vuur uh, gestookt hier met autobanden... Uh, dat zorgt natuurlijk voor de nodige emissies, dat kan je je voorstellen. Grote zwarte rookwolken hier over het Luxemburgplein in, uh, in Brussel. En ja, die boeren, die staan er, de melkveehouders staan er een beetje verkreukeld tussen. Ze hebben hier vannacht geslapen in een grote tent. En nou echt van slapen is het niet heel erg gekomen, heb ik uh, begrepen. En ja, dan is het leuk om te zien dat hier nu uh, die gebouwen van het Europese parlement gaan nu allemaal open. De lichten zijn aan en dan komen de keurig geklede mensen die daar allemaal gaan werken. En sommigen die stoppen dan even hier op het plein en die maken een fotootje, zoals deze... Deze landgenoot, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Wat komt u hier doen? Ik heb een meeting hier vanmorgen, een ontbijtmeeting in het parlement. Dus, ja. Ja. En waar gaat dat over? Over, over fondsen, Europese fondsen. Maar dus, uh, ook over geld? En vooral geld voor de toekomst van Europa. Dus technologie en onderzoek. Wat heel belangrijk is voor uh, onze competitiviteit in Europa en voor, uh, voor de toekomst van Europa. Dus, maar deze melkveehouders staan hier ook voor geld? Ja, voor de toekomst. Ja, dat is een heel, go heel goed, uh, goed punt. Maar ik denk dat zij de, de, de, de het verleden typeren. En niet de toekomst. Ja, leg en, eens uit. Uh, ja, dat is een bodeloze put. Die, die, die, die, die prijzen van melk uh, uh, ont... Uh, ont uh, zijn of, quota zo, nu? Ja, ja, inderdaad. Ja, dat zijn quota natuurlijk. Dus, nee, het is veel beter om, uh, om dat geld te steken in onderzoek en, uh, en uh, technologie. U werkt voor een groot telecombedrijf. Ja, dat mogen ja, we wel even zeggen. Ja, voor Ericsson. Ja, ja, ja. En u gaat hier praten over ook weer investeringen of subsidies, of niet? Nee, nou, het, het is uh, een kwestie van de, de commissie en de lidstaten... om van prioriseren van... Uh, prioriseren van, uh, van van, van, van, van onderwijs, van technologie, van, van, van onderzoek. En als we de laatste uh, voorstellen zagen van, de, van de, de, de raadpresident van Rompuy vorige week... dan ging er weer meer geld naar, naar landbouw, meer geld naar, uh, naar de verleden eigenlijk. En het is heel belangrijk dat we aan de toekomst gaan denken in Europa. Heel belangrijk. Je zegt, het gaat hier eigenlijk over het verleden... en uh, het is goed dat er een vrije markt ook in de melkproductie komt. Ja, of, of dat of, willen de boeren eigenlijk niet? Een andere niet. markt, want uh, als wij uh, moeten gaan verkopen onder de, onder de kostprijs... dan stoppen we gewoon met dat product... Ja. Dus uh, melk het wordt nu... anders voor hun. Waarom is het anders voor hun? Dus ik weet dat landbouw wat anders is natuurlijk. Maar het kan niet zo blijven doorgaan. Uh, we moeten kijken naar de rest van de wereld. En Europa wordt minder en minder belangrijk in de wereld. En uh, we hebben allemaal landen rond ons uh, die, die veel sterker gaan worden. En we kunnen niet het geld blijven stoppen in het verleden, natuurlijk. Het is belangrijk dat we naar de toekomst uh, gaan denken in Europa. Ik wens u veel succes bij uw meeting. Dank je wel. U kunt goed uit uw woorden komen. U bent goed voorbereid, denk ik ook ja, wel. Jazeker. We, we, we gaan het hierover hebben. Dus, okay. uh... En uh, dat fotootje wat u gemaakt heeft, wat gaat u daarmee doen? Facebook. Dat dat met, op Facebook. Dat gaat op Facebook. mijn commentaar. Ja. Dat is dan toch wel... Met uw commentaar? Ja, ja, ja. ja, ja. Dat zal een beetje het zijn zoals... Het zal we... ja, ja, ja. Misschien iets sterker bewoordingen. Maar goed. <laughs> Dank voor uw commentaar. Dank je wel. Tot Goedemorgen. Bedankt. En de groeten uit Brussel. Ja, de groeten terug uit Hilversum. En die foto van dat vuur op het plein daar, Luxemburgplein in Brussel, waar het Mark Robin Visser is, vindt u terug op Twitter. Kijk maar even op uh, bijvoorbeeld mijn account. @laRadio. Het NOS Radio En Journal Media Overzicht. Voorpagina van alle Griekse ochtendkranten veel aandacht voor het akkoord... dat de Europese ministers van Financiën, Europese Centrale Bank en het IMF... hebben bereikt over verdere financiële steun voor Griekenland. Het land krijgt de komende maanden ruim 43 miljard euro. Uit het eerder toegezegde leningenpakket uitgekeerd was dus al toegezegd. De Griekse premier Samaras zegt in de Griekse kranten... Uh, Tainai en uh, Democratia Nieuws over de deal... alle Grieken hebben gevochten, een nieuwe dag begint voor Griekenland. Een Amerikaanse journalist die ruim twee jaar in een Iraanse cel zat... nadat hij door Iraanse autoriteiten beschuldigd werd van spionage... heeft een ontluisterend verhaal geschreven... in het Amerikaanse blad voor onderzoeksjournalistiek Mother Jones. Het verhaal is, hij werd een aantal jaar geleden... in het grensgebied van Iran met Noord-Irak opgepakt... nadat hij met een paar collega's was gaan wandelen. Hij zat vervolgens ruim twee jaar in een cel in Iran. Vier maanden bracht hij door in eenzame opsluiting. Voor het november-december-nummer deed hij onderzoek naar gevangenen die vaak voor jaren achter elkaar worden opgesloten in een Amerikaanse isoleercel. Hij beschrijft dat hij uh, zich niets ergens kon voorstellen dan een Iraanse cel, tot het moment dat hij in een Amerikaanse isoleercel stond. Zijn verstikkende verslag is te lezen op de website van Mother Jones. De soap rondom de dodelijke straatrace na een ruzie. De Belgische discotheek krijgt een vervolg. De Belgische bestuurder van een Porsche... race tegen de Nederlandse bestuurder van een Mercedes. Twee Belgen kwamen daarbij om het leven. Het laatste nieuws is nu dat de Nederlandse bestuurder... samen met zijn compaan, ondanks de verwondingen die beide hebben... naar Nederland zijn gevlucht. Schrijft in het Belgisch Nieuwsblad het laatste nieuws. De Nederlanders werden na het ongeval overgebracht naar een ziekenhuis in Maaseik. De onderzoeksrechter stond erop dat ze zo snel mogelijk verhoord zouden worden. Maar toen de politie in het ziekenhuis kwam, bleken ze verdwenen. Spoorloos zijn ze niet, want het gerecht weet dat ze in een ziekenhuis in Eindhoven liggen. Maar de plotselinge verdwijning bemoeilijkt en vertraagt het gerechtelijk onderzoek. Een andere chauffeur, een jongeman uit Antwerpen, is gisteren aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Beide straatracers riskeren tot 30 jaar cel. Het aantal gokverslaafden in Nederland neemt hard toe. Gratis krant Metro sprak met verschillende directeuren... van verslavingsinstellingen die dat signaleren. De kern van het probleem ligt in het online gokken, stellen ze. Het gebeurt nu achter de computer op een zolderkamertje. De gordijnen dicht, pinkaart in de hand en daar gaat weer 50 euro. Het scheelde maar weinig of de verfilming van het boek... De Hobbit van Tolkien was in Groot-Brittannië opgenomen. Dat onthulde regisseur Peter Jackson. Daarover Radio Nieuw-Zeeland. De film, waarin het spectaculaire Nieuw-Zeelandse landschap is vastgelegd... gaat vandaag in première. Jackson regisseerde eerder The Lord of the Rings... de trilogie die eigenlijk het vervolg is op The Hobbit. Producent Warner Brothers kwam tijdens de productie in botsing met de vakbonden... waarna ze serieus overwogen de filmopnames te verplaatsen. De Nieuw-Zeelandse regering paste uiteindelijk de wet aan... om Warner Brothers in het land te houden. Eerder deze week ontwaakte na meer dan een eeuw de vulkaan Mount Tongariro... waar veel opnames zijn gemaakt voor Lord of the Rings. Rens Blom gaat weer polstok hoog springen, dat uh, twittert dan. Uh, Blom stopte in 2008 en gaat nu weer beginnen. De voormalig 35-jarige wereldkampioen heeft besloten... om toch nog een jaar actief te gaan springen. In het Blad Week zegt Blom... ik ben niet met een goed gevoel gestopt. Het was dat jaar heel frustrerend springen. Ik had in 2007 mijn Achillespees gescheurd... waardoor ik mijn wereldtitel niet kon verdedigen. En in 2008 haalde ik de Spelen niet. En toen was ik er wel klaar mee. Het is een verrassende wending in zijn carrière... want eigenlijk zou Blom, nadat hij terugtrad als bondscoach... trainer worden van Robert-Jan Jansen. En die krijgt er nu naast een coach ook een trainingsmaatje bij. <tiedert> Zo dadelijk, na het bulletin van acht uur... praten we u bij over het akkoord dat is gesloten met Griekenland. Of in ieder geval een overeenstemming die is bereikt... tussen IMF, Europese Centrale Bank en de Europese Commissie. Europese ministers van Financiën. Daar praten we over met correspondent Tijn Sade. Want wat houdt dat akkoord nou in en wat betekent het voor Nederland? Het verhaal gaat dat het Nederland niet meer kan profiteren... van de rente en de winst. En de Partij van de Arbeid is het niet eens met het, beleid, het huidige beleid van het ministerie van Justitie. Jeroen Recoeur, PvdA Tweede Kamerlid, legt uit wat er volgens hem mis is. En de VVD reageert. Blijft u luisteren naar het Radio 1.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 In Earthflight wordt die droom werkelijkheid en vliegt u mee over alle delen van de wereld. Een adembenemende vlucht vanuit vogelperspectief. Vanavond Europa, Venetië, Gibraltar en de Hollandse Bollevelden. Om vijf voor half negen bij de EO op Nederland 1. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Dit is Radio 1.